Vier uur, Kees Groot, met het NOS-journaal. In de Libische hoofdstad Tripoli lijkt de rust weergekeerd. Gisteravond waren er schoten en explosies in de stad te horen. In verschillende wijken waren opstandelingen in gevecht met troepen van Gaddafi. Na een pauze van ongeveer een uur leidde het geweld weer even op. Intussen had een regeringswoordvoerder op de staatstelevisie gezegd... dat er tientallen rebellen in de stad waren, maar dat die zijn teruggeslagen door het leger. Tripoli is veilig, zei hij. De woordvoerder sprak het gerucht tegen dat Gaddafi met familieleden asiel heeft gevraagd in Egypte en dat hij het land al uit is. In Noorwegen wordt vandaag een nationale dag van rouw gehouden om de slachtoffers van de aanslagen in Oslo en Utøya te herdenken. Het is dit weekend een maand geleden dat bij die aanslagen 77 mensen om het leven kwamen. De herdenking wordt gehouden in een stadion in Oslo. De afgelopen dagen hebben nabestaanden en overlevenden de gelegenheid gehad om het eiland Utøya te bezoeken... Bijna duizend mensen hebben daarvan gebruik gemaakt. Veel bezoekers hadden bloemen, kaarsen, gedichten en foto's bij zich. Ook premier Stoltenberg was gisteren op UTA. Vanuit de Gazastrook zijn gisteravond zo'n 50 raketten afgevuurd... op het zuiden van Israël. Daarbij zijn volgens Israël één dode en zeven gewonden gevallen. Het dagelijks leven in Zuid-Israël is ontregeld... doordat mensen telkens naar de schuilkelder moeten. Israël reageerde met luchtaanvallen op Gaza... Volgens bronnen in Gaza zijn daarbij drie doden gevallen. In Zuid-Engeland is een vliegtuig van een Brits stuntteam verongelukt. De piloot kwam daarbij om het leven. Hij was lid van de Red Arrows, het stuntteam van de Britse luchtmacht. Het team deed met negen straaljagers mee aan een luchtshow bij Bournemouth. Het weer, de dag begint vrij zonnig, maar later neemt de bewolking toe. Vanmiddag buien, met vooral in het zuidoosten kans op onweer, hagel en windstoten... Maximum temperatuur 27 graden. Dit was het NOS journaal. Dit is Radio 1. BNN BNN 47. Wat zeg je? Ik was helemaal vergeten dat jouw liedje zo leuk was. Ja, werd. dat is leuk, hè? En jouw beginliedjes. Zetten. Ja, dat is heel lekker hier? Wat heb je eigenlijk gedaan deze zomer? Want je was hier even vijf weken niet. Wat heb je eigenlijk gedaan? Ik, uh, ik heb eigenlijk best leuke dingen gedaan. Ik was uh, um, eerst voor BNN uh, in een aantal landen, waaronder in Gambia en in China. Dus ja. dat was super. Oh ja, Gambia heb ik al gezien op tv. Ja, die is ja. geweest op tv. Dat was vorige week. Ja. Over uh, Westerse vrouwen die... Uh, op sex safari gaan, zoals ze dat noemen. In ieder geval echt die vrouwen... Ja, ik Misschien even uitleggen hè. Dat zijn vrouwen, die, uh, westerse vrouwen van nou ja, tussen de 50 en de 70. die in, uh, een, uh, een reisje boeken naar Gambia om daar twee weken lang tegen milde betaling uh, een jonge strakke Adonis van een jaartje of twintig, uh, ja. nou ja... Een paar weken bij zich te hebben. Bij zich te hebben. <laughs> ja. Ja, het, een paar ja. weken ja. door midden gezaagd te worden door de mannen. Ja, maar dat was wel de bedoeling, toch? Het is eigenlijk ja. een soort van wat. Want uh, wat die vrouw zei ook van ja, wat mannen doen in, uh, in, uh, in, Thailand. in Thailand, doen wij hier in Gambia. Ja, wel met jongens die meerderjarig zijn, maar daar is dan alles ook al mee gezegd. Ja, ja. En, en, en hoeveel krijgen die jongens dan? Nou, er gaat niet echt geld van hand tot hand. Maar het is meer dat zo'n jongen leeft even twee weken lang. Het leven van een, een, een westerse toerist. Ja. Dus die gaat elke avond uit eten. Lekker op terras. Cocktails. Krijgt ook kleding af en toe. Ja. Um, dus wordt op die manier een beetje in de watten gelegd. En sommige, jongens, uh, zijn heel, sommige van de jongens zijn heel arm. Mm. Dus voor hun is dat dan... Uh, als je die horizontale mambo even niet meerekent... Toch ook een soort van vakantie. Ja, ja maar het lijkt me toch ook uh, lijkt me wel een beetje een rare vakantie. toch eerlijk gezegd. Maar, ik, uh, maar dat en, uh, en, en ook in diezelfde uitzending zat Sophie... Met, heb je dat nog gezien? Ja, ik heb ik ook dat gezien. Met die pillen. En, uh, Prescription ja, drugs. Ja, echt dat. Ik zat daar te kijken, want er waren dus uh, in Amerika, was een meisje die was verslaafd aan, uh, aan medicijnen, maar gewoon aan, aan medicijnen voor weet ik veel wat, voor rugpijn of zo. Pijnstillers zeg maar. Ja, en, en dat ging ze dan allemaal uh, verpulveren en uh, spoot ze dan in haar aderen. En zij kon dat gewoon krijgen, gewoon op de, de hoek de van de straat. Bij ja. de apotheek? Ja, echt. Ik, nou, ik vond echt krankzinnige uitzending. Ja. Wat, zit er, wat zit er vandaag in? Dat weet ik niet zo uit het hoofd, moet ik zeggen. Maar ik weet dat we hebben alleen maar bijzondere verhalen hebben gedraaid. Filemon, Sophie, Nicolette Kluiver en ik eh, mochten op pad. Mm -hmm. En we hebben alleen maar bijzondere dingen gedraaid. Dus, dus ik weet niet precies wat erin zit, uh, maar, ik, maar ik weet dat het... Uh... Want je, jij was dus in Gambia, en waar was je nog meer? Ik was in Polen, maar die is ook uitzonderlijk. En ik was in China. Okay. Dat was heel bijzonder ook. Wat heb je ook daar hebben we een item gemaakt over het vrouwentekort. In China mocht je, maar, he, mocht je heel lang, en eigenlijk is dat nog steeds wel al zo, ja. allemaal nuances hoor, zitten erin. Maar je mag maar één kind. Ja. En wat uh, mensen daar doen, is als je een zoon krijgt, dan ben je uh, financieel veel stabieler om allerlei redenen. Dus veel mensen, uh, veel, veel ouders. Kiezen voor zover je kan kiezen voor een zoon. Ja. Dus vooral Chinese meisjes worden opgegeven voor adoptie. En soms wordt uh, in een bepaald in een, in een stadium van de zwangerschap. Uh, gekeken of jongetje ja, of meisje. Ja, en dan al dan niet uh, naar gelang van het. Uh, nou ja, het wordt beëindigd. Heftig. Ja. ja. Yeah. Dus maar wij, zijn, uh, wij hebben daar een gek uitgemaakt. Ik ben daar naar een markt geweest, een letterlijke markt. Yeah. Waar um, ouders. Uh, um, Onderhandelen over het liefdesleven van hun, uh, van hun kinderen. Want het is heel belangrijk om daar goed te trouwen. Het ja. gaat voor een groot deel over financiën. En uh, dus stel je voor, Luc, jouw ouders die gaan uh, naar. Uh, nou, noem de Albert Kuip. Maar ja. Die uh, hebben daar uh, een affiertje, een wit affiertje waarop staat hoe lang jij bent, wat je verdient, uh, uh, wat voor baan je hebt en. Um, uh, en, ...en wat je dat in de toekomst mogelijk zal gaan verdienen. Yeah. En of je een huis hebt. En dan wordt er alsof het gaat over vis onderhandeld over jou. Nee, nee, hij wil niet met zo'n vrouw. Ze is te kort voor hem. Uh, of nee, ze is te lang voor hem. En nee, ze verdient niet genoeg. En dan komt dan weer een moeder die zegt... ...nee, maar die Luc, die... nee, en als dat de komende twintig jaar... ...als hij dit gaat verdienen, dan willen we hem niet. Wordt zwaar onderhandeld. Ja, wauw. Ja. Nou, vanavond weer op Nederland 3. Uh, Spoeten en slik op race... En, zo noemen je dat, de zenten. En, uh, en, en ben je dan ook, als je dan... Uh, um, uh, want er begint dan echt het nieuwe seizoen, hè? Dat is nu wel weer begonnen, toch? Het nieuwe tv-seizoen. Of gaat het nog beginnen? Nee, het gaat beginnen nog. Want, ja. wanneer, want, September dan, hè? Want, want, hoe, want ik, ik, uh, sprak, ik, ik had een buurtbarbecue gisteren. <lacht> en, uh, en mijn buurvrouw die werkt bij de Tros. En die heeft nu voor het eerst heeft ze geen, uh, uh, geen uh, seizoenvakantie. Want ze zit nu bij een actualiteitenprogramma. En dat loopt door? Ja, dat, loopt, dat gaat gewoon door. Dus dan moet je gewoon drie, drie weken vakantie opnemen, of vier, wat je maar wil. Maar eerder had ze. Uh, uh, had ze dan werkte ze dus negen maanden of tien maanden echt heel veel. Uh, ook heel veel overwerken. En dan had ze ook zomaar in, in de zomer tien maanden of twee maanden vrij. Ja. En dat vond ze eigenlijk wel relaxter. En dat kan ik me wel voorstellen. Maar heb jij dat dan ook? Dat je ook gewoon zo lang vrij bent? Of werk je gewoon en toe? Nee, want bij BNN uh, hebben we altijd zomerprogrammering. Zwijt ja. de slik op reis is typisch iets oh, wat we ja, opnemen ja. in zomer. Maar wel in februari en januari. Dat is ook een beetje een tijd in TV-land. Ja. Daar kan je nog wel eens duimen draaien dat je denkt. Yeah. Maar ik vind dat ook niet zo erg. Hoor. Nee, nee, soms mag het ook wel. Ja. Dat is ook wel zo. Maar ja. dat, dat, want bij radio gaat het altijd maar door. Altijd dat, maar door. Ja, ja. Het, het stopt nooit gewoon. En nu ook. We kregen dan nu een mailtje ook weer van de baas. Die zei ook van: Ja, euh, leuk jongens. Euh, januari hebben we uitzending. Nou, dan, en, dan, uh, en dan hebben we dus januari uitzending. En met kerstuitzending en zo. En dan gaat het maar door. Het uh, houdt hou nooit op. Nee, nee. Dus, uh, Radio is gewoon. Veel uh... moeilijker is. Het ja. Dan. En knapper als je ja. het kan en zo. Maar het lijkt me wel lekker als je zo'n seizo seizoensvakantie hebt. Dat je gewoon, uh, gewoon drie maanden gewoon niks hoeft. Nee, meer. nou drie maanden is lang hoor. Ja. Anderhalve maand. Ik was lekker. Uh, ik had wel even een paar weken. Ja. Ik was lekker naar Bali. Met mijn me, met mijn of keer. Met je mannetje. Het gaat helemaal leuk. Ja? Weet je nog dat we hier zaten? Ja. Het voelt als maanden geleden. En dat ik zei. Ik heb iemand ontmoet en ja. ik vind hem fantastisch. Toen mocht en ik er nog niks over zeggen. Toen, mocht je, toen zei jij, zeg zijn naam, zeg zijn naam. Zei ik, dat <laughs> ja. durf ik niet. Dat ga ik nog steeds niet zeggen. Nee. Vind ik, dat vind ik. En nee, hoeft dan, ook niet. Hè, dat vind ik dan misschien. Ik moet even checken of hij dat leuk vindt. Ja. Volgens mij vindt hij dat helemaal niet erg. Maar dat vind ik dan. Uh... Maar hoe lang hebben jullie nu? Nou, bijna vijf maanden. Ja, Kijk al... maar gaan. Ja, Dat is al bijna een half jaar. Het is al bijna echt en, relatie. En, en, en jullie zijn naar Bali geweest. Hoe lang? Ja, uh, drie weken. Oh, ja. oh. dat is lang, goed. Hè? Ja, want ja, dat was is dan de echte test, hè, vakantie? Bloedje nerveus. Ik ja? denk, oh maar goed, straks. je kan ook zomaar ontdekken... Dat je in het vliegtuig al aan elkaar gaat krijgen. Ja. Nee, het ging helemaal... Tuurlijk, tuurlijk heb je soms dat je... Nou, de ene wil daar naartoe, de andere wil daar naartoe. De ene wil zo laten opstaan, de ander zo. De ene wil de hele dag surfen. En dat de andere hij dan wel zijn geweest, wil de, de hele dag cocktails drinken. Nou, daar <laughs> moet je dan een beetje doorheen. Ja. Maar uh, nee, ik, waar ik bang voor was... is dat je in één keer aan de andere kant van de wereld zit... naar elkaar kijkt op een ochtend en denkt... Nee, nee. nee. Ja. <laughs> toch gewoon <maar> niet. <laughs> en, en wat doe je dan? Maar dat is dus, het is juist dat je naar elkaar keek... aan de andere kant van de wereld en dat je dacht... Hmm. Ah. Maar ik vind het wel dapper dat je dan meteen naar de andere kant van de wereld gaat. Want ik uh, dacht ja, ik denk ja. Meteen volle, volle map. Ik heb zoiets van: als je dan naar, als je dan naar, als je dan naar Friesland gaat. Friesland is top hè, overigens. Ja. Maar als je naar Friesland gaat, dan, dan voelt het niet als vakantie. Dan, dan is het niet de relatietest nee. die het moet zijn. Ik had uh, mijn eerste vakantie uh, was uh, uh, anderhalve week of misschien wel twee weken Ardennen. In een piepklein tentje. dat ik had, maar had helemaal niks geld. En toen gingen we met de trein met twee fietsen, motorbikes, gingen we naar de Ardennen toe en uh, kwamen we daar aan. Toen moesten we in een tentje en die begon ook te lekken. Ah, oh, jongens. Dus we hebben en het regen een beetje was zo erg Belgisch weer. En uh, uh, dus dan hebben we denk anderhalf de weken in een lekkende tent gezeten. Wat doet dat voor een relatie? Nou, we, eigenlijk, eigenlijk best wel veel goeds, want uh, uh, dan kom je, je moet maar gewoon bij elkaar blijven en je gaat ook niet. Dus je gaat ook wel de hele, hele tijd uh, leuke dingen doen samen, omdat je toch denkt van ja, ik ga niet de hele tijd in de tent zitten en zo. Dus dan uh, je gaat gewoon de hele tijd, ja, dat is juist wel goed. Die Soms. lekkende tent ja. deed te Maar ik kan me ook voorstellen dat het uh, als, je, als je een beetje op zo uh, in zo'n relatie zit... Waar het dan niet zo goed gaat. En je gaat dan in een lekkere tent in België zitten. Dat zou ik dan niet doen. Dan kan het toch zomaar zijn dat de ene de andere uh, zijn hoofd afhakt. Ja, dat zou zomaar kunnen. En dan wordt het een klantenkop. Precies. En dan word je aangeklaagd. Ik zocht een heel bruggetje, zag je? <lacht> ik zag je gaan, maar je bent zo creatief met tekst. Gewoon pot die dubbels. Het <lacht> is de hele slechte brug. We gaan het even over aanklagen en aangeklaagd worden. Want uh, Lindsay Lohan, dat is een... Uh, ja, wat is het? Is het dan actrice of is het meer een... Uh, Iemand die zoekt naar aandacht. Nou, dat is dus mooi. Want ooit, ze was ooit zo'n tienerster. Zo'n Disneyster. Ja. Die dan een van die tienerseries speelde. Maar de afgelopen jaren komt ze zo rampzalig in het nieuws. Ja. Dat mensen vergeten wat haar oorspronkelijke... Want ze kan best leuk acteren namelijk. Is dat zo? Dat ja. weet ik dus al niet meer. En ze heeft in een film gespeeld. Ik weet niet meer precies welke. maar. Uh... Mean Girls. Ja, Mean Girls, dat, dat was echt die, die, haar tienerster-ding. Uh, en daarna ging ze ook wel serieuzere films spelen. En dat, dat, dat deed ze eigenlijk best wel goed. Ook omdat ze natuurlijk al flink aan de druk zat. Dus daar zat ook al een beetje de, een hele serieuze, afgeleefde uitstraling. Dat zat wel En dat werkte voor de rol. <laughs> dat werkte goed voor de rol. <laughs> maar, uh, maar dat meisje dus, Links Lohan, die, die gaat als het goed is... Uh, tenminste, dat is ze van plan, Afrojack aanklagen. En Afrojack is een Nederlandse producer, DJ. En die doet heel veel samen met, uh, met Grote Sterren. Nu heeft hij een liedje gemaakt met Nio. En met Pitbull en nog een heleboel andere mensen. En uh, daar zit uh, iets in over Lindsay Loh. En luister even mee. Ik zie alweer bounce, hè? Ja, ik vind dat leuk. <laughs> ik ben wel zo, hoor. Ja. Komt het, hoor. Ja, kan het niet doen, maar ik kan het niet doen, maar ik kan het niet doen. is mijn naam. Schijnt. Want Everjack, die zegt, uh, ik weet het voor niks, ik ben hem niet aangeklaagd. Maar er schijnt dus wel iets te zijn van een aanklaag, aanklacht tegen Everjack voor dit liedje. Nou ja, ja, dat vind ik echt... Sorry, maar was zij niet, dat weet ik niet zeker hoor. Maar heeft ze niet een soort reality soap gehad... Tot aan haar opsluiting van uh, Lohan <laughs> En dan zo'n teller boven in het beeld van nog negen dagen? Ja, het zou kunnen. Ik weet het niet meer. Ja, dat zou kunnen, ja. Dat, ja. ja zij is niet zo heel van het privéleven inderdaad. Nee, nee. De, de, echt achterlijk, vind ik dat. Ik vond het een mooie aanleiding om even te hebben over aanklagen en aangeklaagd worden. Ben jij wel eens aangeklaagd? Uh, nee, toch? <laughs> je hoopt het niet. Of heb je echt papiertjes liggen nog? Nee, nee, nee, nee. Het heftigste wat ik in mijn leven op dat gebied heb meegemaakt, is dat je als je, als je dat heb ik dus laatst gehad, als je een rekening, zo'n heel laag bedrag, yeah. vergeet te betalen, ah, omdat ja. je een beetje slordig bent met je papieren, dat ben ik, dat je zo'n boze brief krijgt, Dat is zo'n yeah. deurwaarder. En dan schrik je wel van. En, en dan, ja, en dan ben, moet ik echt altijd erg in paniek raken. En mijn vader, bij zeg zegt: papa, ze komen achter me aan. <laughs> en dan zegt mijn vader, nee, schatje, je moet gewoon even het bedrag onder die streep, onder de dubbele streep betalen, en dan komt het allemaal goed. Met en dat doe ja. ik dan. Met dat onwijs dikke slaan. Natuurlijk. Bij hem dien. <coughs> en dan, uh, en dan, en dan uh, nee, dus ik ben nooit aangraag. Nee. En ook nooit op het punt gestaan om iemand aan te klagen. De buurman of zo, omdat zijn schutting te hoog was. Nee. Of uh, omdat, er, omdat er een, een boom in de weg stond of zo. Of dat een tegeltje niet goed zit. Nee, ik nee, ook nooit hoor. Nee. Ik ben niet zo van. Maar ja, ik kan me voorstellen dat uh, als je echt last van hebt en iets zit je dwars en je hebt burenruzies. Dan ga je de rijdende rechter opzoeken. Dat kan natuurlijk. Dat lijkt me echt die laatste. Ik probeer me echt even te bedenken, wanneer zou ik dat dan doen? Dat moet ik eigenlijk gewoon een keertje doen. Ja, eigenlijk zou ik gewoon. We kijken wat het oplevert. Kijken wat de buren ervan vinden. Nou, goed. Dat soort dingen. Dus ben je ooit aangeklaagd of sta je op het punt om iemand aan te klagen? Of heb je wel eens voor de rechter gestaan? Dan kan natuurlijk ook. gewoon Dat soort verhalen via 0801-121. 0801-121. Slaap lekker, rechts rijden? Ja, ik ben mijn best moe. Ja. Maar ik ga nog eerst even naar jou luisteren. Heel goed, voordat ik ga slapen. In de auto terug naar huis en dan zo meteen lekker de oogjes toeren En dan snurken. Snurken? Nee. Eh, uh, nee. Dankjewel. Nee, ik dat zie natuurlijk je wel, joh. niet. Gotje is dit, in 4-7. is dit, in 4-7. that you were right for me but felt so lonely in your company but that was love loving to make us still Met Kimbra en die Kimbra, dat is een uh, dat is hartstikke leuk. Die komt binnenkomt met een uh, eigen plaat. Ik heb het al een beetje ge-youtubed. Uh, het is een meisje uit, uh, uit Nieuw-Zeeland, daar komt sowieso veel vandaan. Ook Brooke Frazers, die komt uit uh, daaruit uh, uit Oceanië. Ga ik straks ook nog draaien. En, uh, en maar dat Kimbra is hartstikke leuk en die, die doet nu dus mee op uh, de plaat van Gotje. En dat is echt gewoon wat een fantastisch liedje. Vond je het leuk van het? Ja. Ja, ik ja, moest even nadenken. Ja. Ja, vond je het leuk? Ja. Of ben je toch meer van de applejack Jack en zo? Nee, ik kon dit bijna me gelijk al meezingen, dus dat is altijd leuk. Ja, dat is waar. Ja. Anne, regisseur van het programma uh, Lust. Uh, ga jij ook met kriebels naar je werk als je zo'n uitzending moet doen, als we wat jullie gehad hebben? Ik zou je zeggen, ik dacht, ik ga even voor de uitzending slapen en dat heb ik geprobeerd. Ja. Ik heb niet kunnen slapen. Nee? Nee, omdat ik toch wel spannend vond en ik vond het ook spannend voor ze rijden, en ik dacht toch van ja. Je weet niet wat voor verhalen er komen. Het zijn toch wel ook in de voorbereidingen van allemaal nare verhalen. Ja, ja het is En ik heb naar. dan zelf minder ervaring daarmee dan, dan de mensen die belden. Mm. Maar wel dat ik denk van, jezus, het komt ja, na, naar. Ja. Niet, niet leuk om te doen, maar wel goed om te doen. Ja, En er bellen natuurlijk ook nog, dan nog mensen die dan gewoon bellen om hun om verhaal uh, te doen, maar die dan meteen niet op de radio willen. Dus je krijgt ook bovenop wat ja. op de uitzending. Er zit ook nog wel weer andere ja. verhalen erbij natuurlijk, ja. die, die gewoon even hun ei kwijt willen. Ja. Uh, dat krijg je dan natuurlijk. Ja, over. en dus we moesten ook een beetje extra scherp zijn. Ja. Um, wij gaan het hebben over aanklagen voor de rechter en uh, tenminste uh, dat mensen er zin in hebben. Ben jij wel eens uh, aangeklaagd? Wel eens aangeklaagd. Nee. Nee. nee. nee. Ik vind het toch grappig dat jullie er allebei over moeten nadenken. Ik ben er nooit aangeklaagd, dat weet ik zoveel. Ja? Daar hoef ik nooit over na te denken. En heb je wel eens iemand aangeklaagd? Um, nou, de IB-duo de studiegroep, hoe heet dat? Ja, de studiefinanciering. De ja. God, ik, ik zou ze, ik wou ze bijna van de week weer aanklagen. <laughs> ja? Ja, ik heb denk ik een, uh, een algemene haatverhouding met dat. Waarom dan? Um, nou, omdat zij uh, ten eerste 2000 euro moest ik aan hun betalen, wat onterecht was. Ja. En toen heb ik dus een zaak aangespannen. Oh ja? ja. Hoe dan? Uh, nou, het was zo dat ik opeens kreeg... Uh, ja, de komende vijf maanden krijg ik geen studiefinanciering. Nou, dat is vijf keer 300 of weet ik veel, 400 euro. Dus ja. uh, dan zit je op 2000 euro. En toen moest ik nog een boete betalen. En dat was omdat mijn uh, adres bij de gemeente Amsterdam kwam niet overeen... Met um, dat bij hun. Oh. Maar dat kwam omdat ik dus uh, nummer 86 had ingeschreven bij de gemeente. Yeah. En bij DUO 86 huis. Dus dat kwam niet overeen. Nee. En toen zei ze, ja we hebben je een brief gestuurd daarover. Want ik was verhuisd. Oh, ja. Ik was verhuisd, dus ik had het veranderd. Toen hm. zei ze, ja we hebben naar je oude adres een brief gestuurd daarover. Ja, hallo. Ja, waarom sturen ze dan naar het oude adres? Ja, precies. Nou, en toen had niet. ik dan dus binnen, binnen zes weken had ik dat moeten veranderen. Dus ze hadden me gewaarschuwd, zeiden ze. Maar ik zei ja, ik kom niemand op het oude adres en dan moet vind ik van jullie dat jullie het aangetekend moeten sturen, ja. zodat jullie weten dat hij echt is aangekomen. Ja. Dus want ik echt heb stoom kwam uit je oren. Ja, toen. want ik woonde daar met heel veel huisgenoten. Dus ja, misschien had iemand anders hem opengebracht. En toen zei zij ja, het is ons probleem niet, of iemand anders jouw brief openmaakt. En toen dacht jij? Ik klaag je. Aan. I'm man. gonna sue you man. Dus ik heb gelijk mijn oom gebeld, die is advocaat. Ah, heel goed. Op de zaak gezet. Ja, ja. <laughs> op de zaak gezet ook. Acht weken zijn we heen. Uh, ja, ja. ja, ja, heen en weer, heen en weer. En toen weer een hoge boek. Toen weer een aanklacht gedaan. En toen uiteindelijk moest ik, uh, mocht ik nog een keer uh, dus ter, uh, bezwaar maken. Want ze hadden elke keer gezegd... Ja, maar dan uh, is het niet ons probleem dat je huisgenoot uh, van dat adres het openmaakt. En ze hadden elke keer smoesje. Mm. En dan moest ik elke keer weer 100 euro of zo betalen... om Weer bezwaar te maken, en toen dacht ik, een tijdje dacht ik, ja, dit kost me nog een keer 3000 euro. Toen en nou, ik heb het opgegeven, mm. maar nu is er nog wat gebeurd. Oké, okay. twee dingen door de NS ook aanklagen. Ja, heel goed, gewoon meteen erbij ook. Ik zou gewoon een etiketje ja, doen. Twee dingen, <laughs> ja. Ik belde op uh, wanneer was het 17 juli? Ja. belde ik de NS van, hé, hey, ik ben geen student meer en uh, ik probeer te in te loggen met mijn uh, chipkaart, ja. me, waar een abonnement op zit, kortingsabonnement. Wacht even, voordat je verder gaat, onthoud okay. ik wat je... Ik vermoed dat we het onderwerp van dit programma nu gaan switchen van aanklagen naar problemen met instanties. Ja. Want ik heb ze ook nogal wel. Problemen met instanties, instanties, jongens. Ja, wacht. 0800 1121. Ja, ja. 0801121, maar eerst de NS. Ja. Dus wat is echt in, Oh, ik ben zo boos. Over. 17 juli bel ik. Ik zeg tegen die vrouw: Ik had uh, op mijn kaart wil ik inloggen, dat werkt niet. Ik had daar een kortingsabonnement uh, op. Ja. Maar dat is nu al een jaar niet meer geldig, want ik ben student geworden en nu ben ik weer geen student. Dus ik wil weer een kortingsabonnement erop. Ja. En toen zei ze: Ja, maar je hebt nog je OV-korting. Toen zei ik: Ja, tot, uh, volgens mij tot. Uh, Um, uh, 16 augustus. En zei zei, ja dat klopt, nog een maand. Dus, maar ik zei, ja maar... Um, zou ik mijn abonnement um, uh, verlengen? En ik... Ja, het is ook mijn eigen schuld dat ik niet rover heb gecheckt of zo. Want ik was dus niet op de hoogte van de nieuwe kortingsabonnementen bij de NS. Yeah. Waarbij je dus in spitsuren... 20% korting krijgt. En in daluren 40%. Ah, is het zo, ja? En dat kost dan 240 euro per jaar. Dat terwijl... Ook niet. Eerst kost het 60 euro of zo per jaar. Yeah. Dus um, dat moest je dus... Voor 1 augustus kon je nog een oud abonnement... kon je verlengen. Of kon je aanvragen. Yeah. En na 1 augustus moest je op het nieuwe abonnement... wat dus vier keer zo duur is. Ja. Dus ik zeg tegen die mevrouw... ik wist dit niet nog, hè. Ja. Dus ik zeg tegen die mevrouw... Van, ja, zou ik... Uh, ik wil graag dan een kortingsabonnement voor volgende maand alvast aanvragen. Ze dus zegt, nou, uh, kind, ik zou dat nog niet doen... want uh, vanaf 1 augustus komen er speciale nieuwe abonnementen... waarbij je dus ook oh. in de daluren korting kan krijgen. En dat is veel handiger voor jou als ik zo hoor... als je elke dag reist. Oh. Maar, dus... maar dus ook vier keer zo duur. Ja. ja. Dus, 2 augustus zag ik bij mijn vader in de auto. Ik zeg, ja, ik ga zo'n nieuw abonnement van de NS. Had ik gehoord, ik had gebeld. Zei hij, je hebt toch wel je oude abonnement voor 1 augustus verlengd? Ik zei nee. Ik zeg, ja, nou, nu is het vier keer zo duur. Dus die vrouw heeft mij gewoon geadv fout geadviseerd. Ja, of juist goed, dat ze dacht, Ja, voor geld. Ja, maar uh, NS is toch openbaar voer, moet je toch stimuleren? Ja, ik was zo boos. Ja. Ik dacht... Ik vroeg aan jou, mag ik het verlengen? Zeg je, nee, doe maar niet, zodat jij meer geld kan verdienen. Ja, zo zijn ze. Zo zijn ze. En het oh ja, tweede, dus de, ja? de OV-chip ja. dus. Ik had dus een studentenabonnement, wat mm -hmm. nu niet meer geldt van 16 augustus. Maar die had ik dus echt in juni al opgezegd. Want ik wist, als je studiefinanciering stopzet, en ik heb al zoveel gezeik gehad... moet ik ook mijn, reis, uh, mijn reiskaart stopzetten. Ja. Dus ik wist dat dat twee losse dingen waren. Dus ik heb dat allemaal stopgezet. Ook mijn reisproduct stopgezet. Oké. Okay. Log ik op 17 augustus in. Met mijn kaartje. <laughs> Je weet het nog heel goed. En ik dacht, nu zie ik... Ping, ping, en dan zie ik een bedrag staan. Want dan heb ik dus niet meer uh, uh, gratis reizen. Zie ik staan... Uh, reizen vrij student korting. Mm. Ik denk, hè? Maar ik heb toch mijn vrij reizen stopgezet. Blijkt dus, dus ik bel weer naar de OV-duo, weet ik veel, BIB. Ja, je hebt heb je een bevestiging gehad? Ik zeg, nee, maar ik doe dit voor het eerst. Weet ik voordat ik daar ook weer een bevestiging... Ik krijg zoveel brieven. <lacht> ja. Zegt ze, ja, als je geen bevestiging hebt gehad... dan is het niet goed doorgekomen. Nu heb ik dus 136 euro boete. <lacht> omdat ik. Had met jouw geld, uh, ja, dus vermoed ik. Omdat ik het niet op tijd stop heb gezet. Niet voor 5 augustus, terwijl ik het in juni al stop heb gezet. Nou... <lacht> En daarom ben ik nu even geen student meer. Werk ik voor BNN? Heel goed. Lust, hartstikke leuk. 0801 Als je uh, ook, uh, ook iets te, te, te mopperen hebt over instanties. En, uh, en we hadden het ook nog over aanklagen. Stefan, goeiemorgen. Ja, goedemorgen, goeienacht. Ik hey, hey, ben Goedemorgen. Bij deze. Um, we hebben, we hebben uh, twee dingetjes eigenlijk nu. Um, dus het, gaat over, uh, het gaat over aanklagen en aangeklaagd te worden. Um, um, maar het mag ook gaan over instanties zoals de Duo, NS, telefoonbedrijven, banken. Waar je dan uh, ellenlang in de wacht staat en dat het maar gewoon niet lukt om ze. Omdat het, dat het gewoon niet lukt om goede contact te krijgen. Maar goed, jij hebt een verhaal ja bij mij sterker nog, ik zou bij een politiebureau willen aanklagen. Hm. Ik, ja, ik heb er heel iets heel bizarre's meegemaakt een paar dagen geleden. Ja. Ik uh, ligt op een benedenwoning in Amsterdam mm. en uh, op de slaapkamer uh, sliep ik en uh, ik had waarschijnlijk mijn deur niet op slot gedaan, want iemand met een creditcard zo'n slotje sleufje kan uh, openmaken. Ja. Dus ik heb een insluiper gehad. Ah, Oké. Okay. Dat zal uh, dat dat balen. Ja, dat is zeker balen. Terwijl ik daar ligt te slapen. Maar het, het bizarre is... Wat heeft ze in sluipen gedaan? Die is in mijn keuken gaan rommelen. En die heeft daar een uh, blik gepakt. In mijn keukenlaar een uh, blikopener gepakt. Ja. En die heeft uh, op mijn bank in de bankkamer die blik persen zitten opeten. terwijl wacht, ik lag te slapen. Wacht even. Dus uh, jij ligt te slapen in je bed? Juist. Uh, er is iemand bij jou in huis geslopen zonder dat jij het ja. door hebt, want jij slaapt. Ja, ik, ik sliep, ja. Die man die gaat naar de keuken toe, pakt een blikopener en, halve, een, en, halve, en, een, en een blik halve persenken. En die gaat op de bank die persenken ja, opeten. Juist. <laughs> het is niet te geloven, maar het is waar. De, de... En um, sterker nog, ik heb uh, een uh, kantoortje in mijn slaapkamer, omdat ik een bij mijn huis ben... Ja. Dus die, die dure spullen die staan, die tv heeft hij niet meegenomen. En het enige wat ik mis is dus een blik Perziken. En uh, mijn fiets heeft hij gepakt. Ja. En dat is het. Maar ik vond dat reden genoeg om naar het politiebureau te gaan. Nou, uh, lijkt me wel. Uh, ook al Want, is het, ik uh, er is bij je ingeslopen. <laughs> en daarnaast uh, het was het jouw blik Perziken. Ja, uh, <laughs> dat, dat, dat, het is geen prettig idee dat er een. Uh, de in mijn huis. Uh, dat vooral, ja. Ik zou Die persikers zou ik nog minst druk over maken uiteindelijk. Maar uh, ja, dat is toch precies. wel balen, ja. En toen? Uh, ja, nou, de politie ik, gebeld. Ik ging naar het politiebureau. En ik heb dat aangegeven, dat uh, er gebeurd is. En. Uh, uh, het enige wat er verteld werd, ik zal er melding van maken. Maar dus ook geen eens, geen eens. Ik kon geen aangifte doen. Hè? Maar, je, ja? hebt toch al, maar heb je, je hebt gezegd. Ik bedoel, kijk, als je, als je fiets was gestolen in Amsterdam. dat, dat gebeurt nou eenmaal heel vaak. En dat, ja, dat kunnen dus, ze niet aan, ja. geloof ik. Of zo, maar dat is Dan heel anders. om daar of je inzet aangestuurd. maar hij wil het ter plekke geen aangestuurd ja. doen. Maar ook uh, niet ja. van, het van het insluipen in je huis? Nee, nee, nee, nee, nee. He? Ook niet. En het enige wat hij zei. ik zal er melding van maken, dacht meneer. Nou ja, dat is toch wel. En heb je ook verteld van de persikken? Ik heb ook verteld van de persen, kijk. Ik heb ook gezegd dat de blikken openen nog op de, op de zo ding, salontafel liggen. Vingerafdrukjes. Door die nemen. Nee ja. hoor. Wat te raar zeg. Ik heb ook. Ik, heb, ik heb één keer uh, toen. Uh, was ik op vakantie? Oh, toevallig naar de Ardennen, wat ik net vertelde. En toen kwam ik terug en uh, woon ik ook in een studentenhuis. En daar, uh, uh, daar kon je heel makkelijk inbreken. En dat hadden ze ook gedaan. Dat ze de deur in getrapt, de hele kamer getrapt en zo. Er was alles allemaal getrest, hele hele studentenkamer overhoop gehaald en een foto's toestel weg nee. en een e spak rust uh, Sorry, Dan zijn dingen weg. Dan. Ja, maar, ja, dat ja zou ik het ook verwachten dat ze maar kleine dingen maar. Ik, ik heb gekeken en ik mis verder niks nee, niet dat het veel verhalen halen valt. maar ook geen. want ik was toen mijn uiteindelijk kwam ik erachter dat ik mijn paspoort kwijt was. Nee, die heb ik op een zaalkamer liggen. Okay. Ik heb een zaalkamer kantoor bij elkaar. Daar ja. heeft hij niet ingedurfd, Dus mijn computer zit en dat soort dingen allemaal. En uh, mobielen heb ik ook nog. Maar het is wel echt klaar, maar die man moet dan dronken zijn geweest of zo, denk ja, ik. Want of je toont, je... Of ja, junk, of getoond, of straat of Ik weet niet wat, maar uh, het is niet de beste buurt. Maar buiten dat uh, is, uh, is uh, zoiets onwerkelijks. Dat, uh, uh, ja, als ik het vertel, dan denken mensen... <laughs> ja. die maakt ik ja. het bijna niet. Ja, ik geloof... Well, ik, dus, ik, dat is echt een bizar verwoord. Ja, voor de vorm geloof ik je maar eventjes. Maar nee hoor, nee, ik geloof. Maar en nu dan? Want uh, ik kan me voorstellen dat je nog steeds niet helemaal lekker zit. Ook omdat er iemand in je huis is geweest. Uh, dat is toch niet nou, echt Ik let wel op, ik heb inmiddels een uh, nieuwe fiets. Mm -hmm. uh, goed de deur afsluiten. Ik uh, ben gewoon het nieuwe slot erop zetten. En uh, nou, nog beter opletten. Ja, ja, ja. ja nog beter. En, en die persje die krijg je natuurlijk nooit meer terug die perske kunnen eens rijden houden. Ja. Hey Vincent, even Vincent, Hey uh, Stefan, dankjewel voor je verhaal. Oké okay, dan. En uh, nou, uh, de, ja, ja. slaap lekker straks. Ja. Ik hoop dat je een beetje rustig slaapt. Nou, tommangs. is op slot. Ja, ja ik, nu lach ik erop, maar uh, toch uh, het is een prettig idee, nee. weet je wel. Nee, zeker niet. helemaal zeker niet. niet in tegendeel. Slaap lekker straks hè? Ja, leuk. leuke de slot. Mooi, hoi hoi. Eh uh, eens even kijken. Frank, goedemorgen. Vrouw? Ja, Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Hallo, hallo. We hebben het over verschillende dingen. Laten we even het, de focus gaan leggen over, uh, bij, uh, bij uh, vervelende dingen die je kunt hebben als je belt met van die grote instanties. Uh, dat, dat, dat je dan gewoon niet, niet er doorheen kom, komt en dan niet letterlijk er doorheen komt, maar dat het gewoon niet lukt om, uh, om je verhaal over te brengen. En dat je gewoon miscommunicatie en dat soort dingetjes en zo. Jij ja, had ook een ding over, hè? Ja, ja, ja, ja, klopt, klopt, Ik hoorde het straks uh, de dame uh, zeggen. Oh, nee. Over de studiefinanciering, ja. ja. uh, reisproduct, boetes, ja. uh, allerlei handelingen verrichten om het maar zo goed mogelijk te regelen. Ja, als je het zo opstapelt dan uh, zou het zomaar ook eens aan haar kunnen liggen hoor, want het is wel heel veel al bij elkaar, maar goed. Uh... Nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ja, ja, je, je zou het bijna zeggen, maar het ligt niet aan haar hoor. Nee? Het ligt niet aan haar. Hoe weet je dat dan? Nee, nee, nee. nee. Ze moeten een aantal dingen regelen, uh, studiefinanciering stopzetten, reisproduct stopzetten, ze moeten bij zo'n geel paaltje langs, yeah. het reisproduct verwijderen. Yeah. Maar uh, ja, het zijn veel dingen die uh, niet altijd even duidelijk gecommuniceerd worden uh, hoe het moet worden gedaan. Nee, maar, en, maar, en jij hebt daar ervaring mee? Ja, ja, ja, ja. Ik, ik, ja. Ik ben anoniem, maar ik werk bij de duo. Oké. Okay. Oh, dat dus, dus zeg maar de oude studiefinanciering leveranciers, de oude ideeën. Ja, ID informatiebeheergroep. Informatie ja, ja oké. Okay. Ja, ja, ja, ja, ja. En, en? Wij, wij, wij hebben ermee te maken met de, de, de verandering die over chipkaarten. Ja, oh ja. ja die, die landelijke. Dat was vroeger was dat gewoon een pasje die liet je zien, en tegenwoordig is het een pasje dat moet gechipt worden en, uh, en dat soort dingen. Iedereen kreeg een persoonlijke kaart. En dus kon je zien dat je student was en er was er niks aan de hand. Ja. En sinds de invoering van de over moest dat ook veranderen. En ja, en dan komt er een extra handeling bij. Mm. Maar is, ja, dan, is dat... dan, is dan, is, is dan ja. gewoon, is die extra handeling, handeling gewoon te veel voor, uh, voor het bedrijf, dat ze het gewoon niet goed aan kunnen of zo? Nee, nee, nee. Voor het bedrijf is het op zich is het wel uh, is het wel helder. Weet je? Je, hebt, je, je moet het zo zien, de studiefinanciering. Die wordt je toegekend met de mogelijkheid om vrij te reizen in de week of in het weekend. Ja. Maar tegenwoordig moet dat via de overchipkaart. Dus er komt een bedrijf bij waar je dingen moet regelen, dingen moet stopzetten. Dus er komt het, uh, een extra... Uh, uh, yeah. Extra laag binnen, de, binnen wat, wat er al was. Precies. Ja. Dus Die studenten moeten daar rekening mee houden, daar rekening mee houden. Nou ja, en uiteindelijk... Die, die dame, die zei dat ze 136 euro moest betalen. Ja, ja, ja. Ja, daar kwam er op, eigenlijk kwam het erop neer... dat haar studiefinanciering stop was gezet... zij te laten die kaart stof gezet had... Ja. En daarom 136 euro moest betalen. Maar ook bij zo'n gele paal langs moest gaan... om te zeggen van, ik ben niet meer... Uh, uh, uh, in de mogelijkheid om met een week of wieken te reizen. Ja. Ja, het is een beetje, het, het wordt zo ingewikkeld gemaakt ja uiteindelijk. Uh, hey, uiteindelijk uh, wordt het ingewikkeld gemaakt. Ja. Ik, ik, Terwijl het zo simpel het, was. <laughs> het was zo simpel, je had zo'n kaartje en je zei van hier op het postkantoor, van hier heb je mijn kaartje. Ik ben uh, geen student meer, ik ja. ben er klaar mee. Ja, en dan knippen ze dat ding ermee midden en dan was je, ja. <laughs> was je geen student ja. meer. Ja, hoekje, hoekje ja. ging eraf. Ja, ja. ja. Ze deden altijd, het zo moeilijk, want ik heb nog uh, zo'n hele lading met, uh, met OV-kaarten liggen. Met, die, die me... Ja, er ja, uh, zit een gat in en, uh, en dan, dan was die niet meer geldig, punt. Nou. En dan deden ze gewoon elk jaar een ander kleurtje. En zodat ja. je niet op... Uh, ja. Ja. En volgens mij, tenminste, ja, je hoorde wel eens verhalen van mensen die dat dan probeerden na te maken of zo, maar volgens mij gebeurde dat nauwelijks. En als het al gebeurde, dan waren het maar zo weinig mensen dat... Uh, ja, daar, daar leid je dan ook geen verlies op. Uh, nee, ja. joh. Collateral damage, heet dat, dan, uh, dat hoort er nou helemaal bij. Ze proberen het nu ook, dus... Uh... Precies, precies. En, en nu doen ze het op zo'n manier, dat weet je wel, dat ze van die technologische middelen hebben, van uh, allerlei apparatuur en... De... Ja. Ja, dat, dat, dat, dat, dat het lijkt een beetje op Skimmer als het ware. Weet ja. Je wel? Dat, ja, ja, ja, ja. gaat ons de, ons de, uh, de pet te boven. Maar uh, ja. nee, het, nee het, het, het komt er uiteindelijk op neer dat voor uh, uh, de uitgang waar we met z'n allen mee te maken hebben, wordt iedereen geacht uh, uh, daarin mee te kunnen gaan. Dus ook, uh, je moet dit doen, je moet dat doen. Maar. Uh, het is niet altijd vanzelfsprekend. Maar is er dan ook, ook paniek binnen bedrijven? Want ik hoor ook wel eens verhalen bij de Belastingdienst of zo. Ik weet niet of dat klopt, maar dat die echt heel erg achterliggen ook met zaken. En dat, dan, en dat je als je dus belt met de Belastingdienst en je hebt een simpele vraag, nou dat gaat nog wel. Maar als het wat moeilijker is, ja dan, dan duurt het weken voordat je een antwoord krijgt. En dan denk ik van ja, hallo, ik moet zelf altijd binnen twee weken betalen. En, uh, en dan duurt het... De, de, jullie, is dat dan ook bij de duo dat het dan zo uh, in paniek is dat het allemaal te veel is? Nee, nee, nee, nee, nee, Nee, ja, ik, nee, nee, nee, Kijk, ik, ik weet van de belastingdienst dat bepaalde... Hè, als je dat nummer belt, dan werken ze via een script. Hè, dat staat ook van uh, als iemand dit vraagt, moet je dit zeggen. En als ze dat uh, ja. dan het vragen, moet je dit zeggen. Uh, bij de duo, hè, bij de dienstuitvoering onderwijs... Uh, krijg je alleen te maken dat je binnen een bepaalde tijd... Uh, zoveel klanten moet afhandelen. Mm. Uh, dus je kan niet meer uitgebreid uh, op dingen ingaan. Maar ze proberen wel zo goed als mogelijk uh, de informatie te verstrekken... die ze, uh, die ze, die ze kunnen verstrekken. Ja. Dus, Want ik kan me uh, nog herinneren van vroeger inderdaad... als je dan belde met, uh, met toen nog die IB-groep. Ik werd, ik werd altijd wel goed geholpen, moet ik zeggen. Ja, ja, ja. Maar en, en, dat is in elk bedrijf. Hè. Uh, uh, uh, de, de, de meeste medewerkers die zijn echt uh, van goede wil. Ja. Uh, en die hebben ook uh, de kennis wel. Alleen, ja. Uh, het wordt. Uh, het, het, het moet allemaal sneller, sneller. Het moet allemaal goedkoper, goedkoper. Uh, het liefst via internet. Hè, ja. Want lees maar op internet wat je moet doen. Ja, ja, ja. Dus, uh, het, het is, ja. Het, terwijl. Uh, ja, ik bedoel, tuurlijk, tuurlijk. Ik bedoel, als je een beetje van deze tijd bent, dan is internet een uitkomst. Ja, maar soms is het ook wel lekker om iemand te hebben die gewoon zegt precies. wat je moet doen. Want dat, dat ja, kost, gewoon, kost gewoon tijd en het is niet altijd even makkelijk. En, uh, en je wilt het gewoon zeker weten. Die ja, ja nee, precies. En dan, en, en dan moet je gewoon... Nog... Een goed gesprek kunnen voeren en dat je die ideeën van, uh, oh ik heb gebeld en toen ik belde toen ik begon te bellen, yeah. toen had ik eigenlijk een beetje uh, huiver van, oh oh oh, uh, als dit me goed komt. En als je dan de telefoon oplegt, dan moet je het gevoel hebben van, oh toch prettig uh, dat ik zo heb kunnen bellen en dat ik geholpen ben. En ik zie de dag weer uh, vrolijker in. Ja, yeah. ik, uh, ik had vroeger... Ik altijd vragen naar Frank. Wat? Ja, nou, mijn vriendin die zegt altijd vragen naar Frank. Maar dan krijg ik het erg druk. Ik ga vanaf nu, als ik moet, want ik heb nog een, een, een lening die ik moet aflossen. Als ik dan ga bellen, dan ga ik vragen naar Frank. Ja, nee, maar. Nee, nee, nee, ja. Dat doe ik niet hoor. Dat nee, zou je nee, niet nee. anders. Hé, hey, dankjewel. En goed, je vriendin. Ja, doe ik. En werk, je weer, werk ze weer maandag op de, op de zaken? Zeker uh, maandag ben ik weer terug van vakantie. Ah, lekker. Ben je nog weg geweest? Ah, okay. Ja, ja, ja. Even, dan? even naar Frankrijk. Ah, even opnieuw naar Frankrijk. Heel goed, heel goed. Dankjewel. hè. Ja, Oké, okay, graag gedaan. Doei, doei, doei. 0800, 1121. Voor jouw verhalen, jouw frustraties over instanties. zo Duw, duw, duw, duw, duw. Ik kwam veel voorbij toen ik op, op de boot zat met Frank. Tijdens de schippers van BNN. En toen hebben we, hem ook, hebben we hem ook een paar keer gedraaid in het programma. En heb ik één keer gezegd dat ze uit Australië kwam. Maar dat is dus niet zo. Ze komt uit Nieuw-Zeeland. En uh, uh, ze heet Brooke Fraser. En het liedje heet Summer in the City. Even kijken. Hendrik, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hallo. Heb jij een beetje een mooie dag gehad? Het was lekker weer. Nou, ik heb een mooie dag, ik ben alweer druk op het werk in ieder geval, maar uh, ik heb een mooie dag inderdaad. Nou, gelukkig. Wat, wat, wat doe je voor werk? Uh, ik rijd dus morgens uh, de broodjesstakjes in, daar klant en door de week rijd ik vrachtwagen. Ah, oké. Okay. Dus, dus in het weekend uh, werk je en door de week zo? Ja, dat weet ik ook. Ja, ik werk in drie tot en, en soms staan ik jullie radio hier in Duitsland. En dan uh, vind ik het wel eens leuk om te reageren. Nou, heel goed. Heel goed. We hebben het een beetje over problemen met van die instanties, hè, zoals de duo ja. of uh, belastingdienst en uh, nou, dat soort zaken, gemeenten. Uh, heb, uh, heb jij ervaring ermee? Ik heb een hele goede ervaring, zowel met de belastingdienst en de reikdienst van wegverkeer in Nederland. Oh, ja. Het was namelijk zo, ik zat een periode vast in het buitenland en in de periode dat ik vast zat, heeft iemand 80 auto's op mijn naam gezet met mijn verloren paspoort? 80 auto's op je naam gezet? Tachtig, ja, 80 ah. auto's. Daar heb ik dus een uh, negenjarige rechtstrijd voor gevoerd. Die heb ik uiteindelijk dan zeg maar, geworden met een cheponering. Uh, ja. En ik word eerlijk, met de belasting heb ik niks anders dan lof. Want die hebben heel simpel gezegd: meer zat staat vast, meer je kan nooit naam uh, auto op zijn naam hebben gezet. <laughs> nee, dat is een beetje maar... moeilijk. Ja, en ik zat 2000 kilometer van Nederland vandaan. En ja, alleen de RDB maakte problemen Dat had te doen met uh, de wet van Mulder. Ik kreeg ja. twee boetes binnen automatisch. Van onverzekerd. Geen je naar Afrika? En dat bleef me binnenstromen. Ik zei, ja, hoe kan ik die auto verzekeren? Dat ik die nood op mijn naam heb gaat. Maar, maar, ik heb nog nooit gezien. Nee, maar, maar iemand had dus jouw paspoort gestolen en heeft dus. Eh, nee, nee, correct. Je hebt het waarschijnlijk want ik heb het verloren. Oh, Oké, okay. ja, ja, precies. En, en, dan, en, en, en gevonden en, nou, weet ik veel, of doorverkocht of zelf gebruikt. En dan met jouw paspoort gewoon echt gewoon 80 auto's op je. Ja, nou, maar, dat is ongeveer 87, 80 auto's. En dat wat, was dan het, wat, wat was dan het nut van die auto's? Want dan en er stonden ze op jouw naam en dan? Wat wilden ze dan mee doen? Ik weet niet wat ze ermee gedaan hebben. Dat zou ik nooit. Ik weet niet of we dat, dat weet, in ieder geval dat heel veel ouders hebben staan teruggevonden in het buitenland. Waarschijnlijk hebben die gewoon uh, zo en naar buitenland geëxporteerd, Dat kan zijn. Mm -hmm. Of uh, gewoon simpel met rondloop, doodloop mee rondgerijden op mijn naam. Dan hoef ik dus niet te verzekeren. En geen eigen belasting te betalen. En alle boetes die erop kwamen, die gingen natuurlijk automatisch naar mij naar toe. Ja. Yeah. En, en, en uiteindelijk dan, want dan, dan kom je erachter dat er 80 ouders op je naam staan, waarvan er niet één van jou is, wat wel heel vervelend is. En dan, ja. en dan uh, wat doe je dan? Nou, je, toen ik dan... terugkwam in Nederland, uh, ben ik maar aan toen mijn vader had het al in de gaten, want ik was toen nog bij mijn ouders ingeschreven, en Die heeft dus heel lang al uh, voor mij de En zei Dat kan helemaal niet, hij zit in het buitenland, kunnen we bewijzen, dit en... Maar uh, het was gewoon tegen een nou, tegen mira niet, in principe. Ja. Die is dan helemaal niet bereid om toe te geven of uh, dat we een fout hadden gemaakt. En op het laatst, na 7, 8 jaar, zei: Nou goed, we willen de zaak sepaneren, maar dan moet meneer Hendrik wel even bekennen. Ik zeg: Nou, ik zeg een hartstikke leuk naden, maar ik beken helemaal niks, want ja. ik heb het niet gedaan. Ik heb ook nog 6 weken was gezeten daardoor. Ja. Dat komt meer een soort, hoe uh, heet dat? Uh, Geiseling. Oh, maar je komt dus, ja, het dus door die uh, auto's, uh, de, de, de, zat je weer opnieuw vast? Ja, natuurlijk, waar ik helemaal niks mee te maken had. Nee. Ik uh, kon bewijzen, en tonen van jongens, kijk uit, ik, ik, heb niet, ik zat in de buitenland, zeg, in Polen, waar ik dus vast zat, Er uh, is geen postkantoor. Ik zit de eerste beste postkantoor is 2000 kilometer verderop in Nederland. Ik zeg, uh, dat red ik niet, ik, ik, ja, dat ik daar vast zit. Nee, nee, dat... Dat, uh, dat is onmogelijk. Ja. Jeetje, wat een verhaal, dat zeg. Ja, dat is echt heel heftig. Dat, dat maakt je leven kapot. En daarom ben ik ook geïmigreerd naar Duitsland. En ik zet in Nederland ook veel meer te doen hebben. Je dacht, bekijk het ik, maar hier. Ik heb er geen zin meer in. Ja, veel, veel, van, die, veel van die bureaucratische problemen. Ik, ik heb er zin meer in. En ik woon nu hier in het buitenland. En dat is hier toch wel wat prettiger. ja maar eerlijk je ja. ik veel betere controle op dat soort dingen ook. Ja, beter. ja kan dat kan veel beter bewijzen. Het gaat niet zo snel gebeuren de, de, dat, dat, dat, dat er tachtig auto's op jouw naam kunnen worden gezet... zonder dat je er nee, zelf bij bent. Ik denk ook, maar ik was niet de enige, want later waren er ook veel programma's op de Nederlandse televisie... ...om meer mensen die de problemen hebben gehad. Verder, hmm. Ik was niet de enige in Nederland, dat is juist het ervan. Ja. Ja. Het is echt pude naar watergeheid dat zo simpel was om met je paspoort naar, naar een postkantoor te gaan. En ik heb ook een proef uitgevoerd met een vriend van mij. ik zei, weet je wat ik had Ik Zet jij die auto's op mijn naam. Nou? Kijk of ze met mijn paspoort. of jij met mijn paspoort die auto op naam kon zetten. Ik ja. heb het ook geprobeerd en het is hem gelukt. Nou, oh, dus uh, ze kijken helemaal niet naar de foto of wat dan ook gewoon. Nee, hij had wel een beetje gelijk gezicht als ik, maar je kon echt ja. wel als goed gewoon goed kijken en verschil ja. zien. Maar die ging dan even kijken of het lukte. En het lukte. Ik was echt heel erg uh, ja, geschrokken. En geschrokken ja en natuurlijk. Dat mag. Nou, die, die, en die paspoorten, dat is sowieso. Want ik, mijn paspoort is er ooit een keer gestolen uit mijn huis. En en uh, uh, ik heb daar toen wel meteen aangifte van gedaan, van dat hij weg was. Ja. Maar dat, dan nog, dan is wel je je, je paspoort weg. En dat is zo'n zo irritant. Want dan, ja, je weet ja. dat daar iets mee. gedaan Ze hebben dat bewust gestolen met je je heb je je je, je, je, je uh, rugzak. Uh, ja. Foto-toestel, paspoort, die, die, die drie dingen waren weg. Nou, dan denk ik die eerste ja. twee gaan ze verkopen en die laatste ook alleen dan wel voor schimmige zaakjes. Dat vond ik niet zo prettig, dat is toch niet zo nee, heel... Ik ken er heel goed over mee praten. Het is heel erg uh, heftig en ook een echte, uh, ja, een echte klap in je gezicht. je hebt negen uh, jaar bezig met geweest me om dat uit te vechten ja. en dat kwam ook aanhield onderweg. En ik reek me de firma, terwijl ik de auto van de firma in beslag nemen Ik heb echt heel veel dingen ermee gehad. Ja. En mijn baas die heeft me toen uit, uh, ook altijd de niet gehad. Toen ik ik dan 5.000 schulden, Wat ik geloof ik in de gulden, dat is een tijdperk, 5.000 schulden betaald om mij weer eruit te krijgen. Ja. Omdat, hij, omdat ik onmisbaar was voor de zaak. En ja, dan was dat betaald ik kreeg gelijk weer een nieuwe van 5.000 schulden binnen. Nou ja, zo. Hé hey, maar Hendrik, um, we ja. hebben je nu een paar keer genoemd, waarom, waarom zat je vast in, in Polen als ik vraag mag? <hij <miljoen> <hij> uh, dat mag je vragen, dat was te doen, want ik had in Nederland een auto gekocht. Yeah. Dat was gewoon voor mezelf. En ik zat veel op de automarkt in Polen, gewoon om auto's te verkopen, natuurlijk. Maar dat was gewoon om mijn om brood te verdienen, ook met andere jongens samen. En die auto bleek dus gestolen te zijn, oh. Ja, daarvoor dus zat ik vast. En hoe lang heb je daar gezeten daar? Uh, dit maanden. Dus. Oh, En ervan en, uh, de, de, de, de de uitgaande dat jij wist daar dus niks vanaf. Sorry? Jij wist er dus niks vanaf dat die auto was gestolen. Nee, dat wist Helemaal niet en dat ik open maar goed, dat is ook een beetje ja dommigheid geweest dat die auto's is te kopen. En achteraf had je wel even achter oren kunnen krabben van nee, je zo warm auto's goed kopen, goedkoop. Ik dat beter kada moeten controleren. Dus erg, ik ben ik ook zelf schuld geweest natuurlijk klaar. Ja, ah, ja, God, ja, ja, kijk, als je, uh, als, je een, uh, een, uh, als je gewoon handelt in die auto's, dan ja, ja, misschien moet je daar in die business daar, goed, daar meer op letten. Dan weet ik niet hoe dat zit, hoor. Maar het lijkt me wel ja, heftig. Ik, wel... Uh... Ja, ik had ik gewoon uh, ja, soms even heel buur, uh, Amsterdamse geld gaan omdat zo, dus ik maar zo. Ja, ja, geld... Ja, ja, goed, dan koop je heel goedkoop een auto en die eigenlijk een fractie toch goedkoop wordt. En te makkelijk ook. Ja, je dacht, ik lekker binnenlopen. Ja, dat, dat, je dat binnenlopen. De, ja, dan ben je gewoon een keertje ja. Maar goed, dat ik is eigenlijk zo geld ook uh, gedeeld. Dus ja, daar kom ik dan ook eerlijk voor uit natuurlijk. Ik, dat denk, dat ik, ver, wel een, ik denk dat ik wel een oplossing heb voor, uh, voor uh, veel van die, dit soort problemen. Ik denk dat je niet zoveel met auto's meer moet gaan doen. Ik ja, doe leken... ik ook Ik ben alleen maar twee te en uh, ik vind dat prima jou. Ja, precies. Je hebt één auto op je naam en meer niet. Nee, één auto. Ja, één auto voor mijn vriendin. heb ik heb twee auto's, privéauto's. Ja, ja, en, en dan laat je het bij heel goed. Hendrik, dankjewel voor je verhalen. hè? Hey, Hé, graag gedaan. Fijne nog. Doei, doei, doei. doei. Moe.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 A loving spoonful het origineel natuurlijk, hè. Summer in the City van uh, de Loving Dus Angelique, goedemorgen. Ah, goedemorgen, Luuk. Jij uh, zit uh, hier uh, achter de knoppen mm -hmm. en uh, uh, uh, uh, uh, neemt alle bellers op en zo. En uh, later in dit programma horen we ook nog het verhaal achter jouw haar. Ja. <laughs> Jij krijgt wel, je hebt heel mooi haar, moet je maar kijken op webcam ook. <laughs> radio1.nl. Maar uh, daar krijg je allemaal heel veel vragen over. Hè? Mm -hmm. nou, gaan we straks allemaal doen. Ja. Na zes uur hoor je dat hier in 4-7. En uh, ondertussen hebben we het over uh, problemen met Instanties en zo. En toen. Je hebt dan zo'n schermpje, daar kun je daar zet jij op zeggen van. Nou, Hendrik, die, die hangt, al, hangt aan de lijn en uh, die, daar kun je nu mee babbelen. Ja. En toen zet je er dus meteen onder. En ik heb ook nog wel een Ja, dat is toevallig nou. iets waar ik vorig jaar mee bezig was en waar ik nu weer aan moet gaan werken. Ja. En het zit me dwars. Ja, kom, ja, nou kom maar op. Nou, mijn probleem is met het CBR. Ja. Wat is dat ook alweer? Dat is voor de rijbewijs en oh, ja, ja, ja, ja, ja, ja. dat soort dingetjes. Want het zit zo... Ik had in 2009 voor mij epilepsie geconstateerd. Ja. Ik had één aanval gehad, daarna nooit mee. Maar goed, ik zit aan de medicijnen. Dus, uh, ja. Dat betekent dat je dus ook even niet mag rijden. Dus ik moest een half jaar ik niet rijden. Maar dan begint het proces. Want als je het via zeg maar, de officiële wegen wil doen... dan moet je dus aangeven dat je een epilepsieaanval hebt gehad. Mm -hmm. En dan moet je een nieuw rijbewijs, dan moet je gekeurd worden. Dat hele proces. Ja. En ja, daar heb ik best wel veel problemen mee gehad. Wat dan? Ze wat, uh, werkt niet mee? Nee, nou, het begin eerst. je moet eerst een eigen verklaring aanvragen. Dat kost 22,50. Mm -hmm. nou, goed, helemaal netjes ingevuld. En dan heb ik mijn neuroloog ook laten invullen wat ik heb. Ja. Vervolgens, na vier maanden, krijg ik een brief van het CBR: dat ze mijn eigen neuroloog niet goed genoeg vinden. Uh -huh. dat die verklaring kan uitgeven. Dus ik moet naar een neuroloog van het CBR. Oké. Okay. En die neuroloog van het CBR kost 150 euro, huh. wat niet vergoed wordt. Door het Dat is heel erg kut. Ja, maar ook een beetje. Uh, want wat was er mis met jouw neurolog? Ja, dat vroeg ik me dus ook af. En ik heb dus een paar keer gebeld naar het CBR. En daar heb ik echt zo onbeschoft behandeld. Ja, ik, ik ben echt heel lief altijd. Ja. Maar ik werd toen echt zo boos. Ja, maar hoezo onbeschoft? Nou, ik leg het verhaal gewoon heel rustig uit. En op een gegeven moment die vrouw begint tegen mij te schreeuwen. Opeens. Dus ik zei van, nou, ik vind dat een beetje raar. Yeah. Nou, mevrouw, en als je het er niet mee eens bent... dan moet je niet lastig voor hem vallen. Dan moet je maar op een partij stemmen die daar wel voor is. Ik zei, welke huh? partij is dat dan? Ja, dat weet ik niet. en Sorry, ik kan u nu helpen. Ik zei, ja, maar ik wil gewoon weten wat ik nu moet doen. Ik vond, ja. Yeah. In ieder geval helemaal <laughs> drama. En heb ik dus nu mijn rijwijs maar gekregen voor één jaar. Ah. Dus ik moet nu dat hele proces weer doorlopen. En waarom krijg je dan maar voor één jaar? Omdat ik dan ook, ja. opnieuw gekeurd moet worden. Maar weer door iemand van de C CBR? Nou, dat vraag ik me dus nu dus af. Ja. Dus ik durf eigenlijk bijna niet meer te bellen hmm. naar het CBR. Maar heb je bij uiteindelijk wel naar die nieuwe neuroloog gegaan? Die, ja, ik ben wel gegaan. Ik ja. moest, anders ja. krijg ik mijn rijbewijs niet. Een nou, raar dus, Ja, en nu, als ik, ja, nu moet ik dus waarschijnlijk weer. Ja. En dan ben je dus 22,50 aan één A4'tje kwijt. Ja. 150 euro keuring. En een nieuw rijbewijs, 44, 44 euro. euro. ja. Wat een gedoe! Want ik heb mijn rijbewijs opgehaald uh, mm. bij de gemeente en uh, ik hoef alleen maar een pasfoto in te leveren of zo gepiep. Yes, ik, dat ja was bij ze... mij ook zes jaar geleden ja. de eerste keer, maar ja, ja. daarna nou, nou, niet meer. Gek, zeg. Maar nu moet je, zou je dus elk jaar moet je nu dus. Uh, nou, als uh, ik hem nu aanvraag, krijg ik hem dan voor drie jaar ja, ja. en als ik dan weer goed gekeurd, voor vijf jaar en dan telkens voor vijf jaar. Oké, okay. gek, Gret gek. Ik even boos op. Zo. Hey, maar uh, als ik mag vragen, kreeg ja. jij zo zomaar ineens uh, uh, een aanval uh, van epilepsie? Destijds, ja. Ik was nooit bekend met epilepsie. Ja. En ik kreeg geen in mijn slaap. Heftig ah, ook. Wow. Ik werd wakker in het ziekenhuis. Joh. Ja. Was, je was uh, gewoon, ging je gewoon slapen en... Uh, ja, en ik even? kom van een feestje. State words van bienen Oh, ja, joh. En uh, toen, ik ging slapen naast mijn vriend. En ik, het enige wat ik weet was dat ik wakker werd in het ziekenhuis. En, en ik ben echt gewoon een dag kwijt. Ja. Yeah. En, en, mm -hmm. uh, en hij werd er wakker van? Nou, mijn vriend, ja, die was helemaal in paniek natuurlijk. Ik lag te trillen en te schuimbekken. En uh, dat was echt een heel heftig verhaal, hoor. ja. Yeah. Wat? Politie moest erbij komen, want ze ja. geloofden niet dat mijn vriend mijn vriend was. Ah, ja? ja? Heel gedoe. Oh, meentje, ja. Ja. ja. Nou goed, uh, zometeen is het uh, Lowlands uurtje, Crack the Playlist, gaan we doen met uh, allemaal leuke liedjes en zo. En um, we dachten, nou weet je wat, we maken er een uh, beetje gekke, aparte Crack the Playlist van. Omdat het Lowlands weekend is, draaien we alleen maar liedjes die, uh, van artiesten die staan op Lowlands. Dus dat zometeen na vijf uur naar de Stranglers.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 golden brown golden brown fine attemptress through the ages she's heading De eerste scène komt uit Snatch, de film Snatch. En daar zit deze plaat in van de Stranglers Golden Brown. Zo heb ik hem leren kennen. Fantastische scène. Klopt er precies bij de film. De Stranglers dus en Golden Brown, zometeen. Het nieuws van 5 uur en daarna een uur lang alleen maar Lowlands muziek. Dat is na het nieuws van 5 uur.